Ja, is het uit? Sebastian. De eerste halve finale is begonnen, maar uh, let op: de eerste ronde is een loze ronde. Niet iedereen ja. weet dat altijd. Denk maar terug aan de wereldbeker in Calgary. Maar Koen verwij besloot om de koploper in te halen. Dat mag niet. Degene met helm nummer 1, dat is in dit geval Francesca Lollobrigida... uit Italië. Meteen, trouwens ook een van de favorieten, is de dame die op kop rijdt. En alle andere vrouwen moeten dan daarachter blijven. Je mag daarachter Lollobrigida wel opschuiven. Dat gebeurt ook al meteen. Want ik zie Irene Schouten naar voren toe komen. Die zit achter Lollobrigida op dit moment in tweede positie. Maar je mag dus de, de dame die op kop rijdt niet voorbij in de loze ronde als dan dadelijk nog een keer het startschot heeft geklonken. En dat gaat over enkele ogenblikken gebeuren. Let maar op, 3, 2, 1. Bam, daar klonk hij ah. weer inderdaad. Zijn we dus nu echt vertrokken nog 15 ronden te gaan... voor deze eerste halve finale. Jullie hadden gelijk. 12 dames in de baan, 8 gaan erdoor naar de finale. onder toezicht het hoog trouwens van, en dat is wel degelijk... hooggeheerd publiek, Jacques Rogge, Ottavio Cinquanta... de voormalig voorzitter van de internationale Staatsunie. En de huidige voorzitter van het IOC, Thomas Bach... zit inmiddels ook op de tribune. Is nog niet eerder wezen kijken deze Olympische Spelen... bij een wedstrijd in het schaatstoernooi, Maar nu dus wel naar de eerste Olympische massastart. Er gebeurt nog niet veel, want we hebben bijna twee ronden erop zitten. En nog altijd is de situatie ongewijzigd. Rijdt Francesca Lollobrigida op kop van het pelotonnetje. En we gaan dus dadelijk na vier ronden de eerste tussensprint krijgen. Maar uiteindelijk geldt de nummers 1. 2 en 3 zijn ook de nummers 1, 2 en 3 zeg maar van de uitslag. Met die tussensprints kun je alleen daar achter schuiven. Maar zeker in het kader van het bereiken van de finale... kan dat wel eens belangrijk gaan worden. Ja, nog altijd is het afwachten en afwachten en afwachten, Erben. Want er ja, nu lijkt er dan in ieder geval een Japanse naar voren. Te ja, gaan. maar het gaat zometeen ook na de bel. En dan is zometeen de volgende ronde, Dan komt ook de eerste sprint. Er zijn dus 5 punten, 3 punten en 1 punt is er te, te verdienen. De Japanse die gaat aanzetten, Lolle had nog steeds op kop, Irene Schouten... Dan heb je meteen al de, de, de, de kopvrouwen, de, de, de favorieten zitten meteen al voorin. En het is Nana Takagi die daar de sprint aangaat. Dat is de Japanse helm nummer 6. Ze rijden allemaal met nummers om het voor ons wat makkelijker te maken. Takagi is de dame aan de leiding. Kerry Morrison namens Canada in tweede positie. Dan Lolo Brigida en Schouten. Ja. En op plaats drie en vier. Op weg dus, terwijl er een valpartij is achter in het veld. Een valpartij geweest is het en... uh, Takagi die de sprint wint. Voor Lolo Brigida. en op de derde plaats Kerry Morrison. Irene Schouten daar direct achter. En wat gebeurt er dan? Want dat zie je vaak ook in het wielrennen. Als er dan zo'n tussensprint is geweest. Ja, er zijn er altijd vrouwen die proberen uh, dankbaar gebruik te maken... van het feit dat het enigszins stilvalt door te gaan demareren We kunnen trouwens ook al concluderen dat Roma Ramona Herdi uit Zwitserland... Uh, de finale niet gaat halen. Dat was de vrouw die namelijk onderuit ging net voor die eerste tussensprint. De aanval van Zueva, dat uh, loopt op niets uit. Zij valt inmiddels weer stil. En dus is het pelotonnetje nagenoeg compleet. Hè? Ja, ze is nog steeds compleet. En dan dit is dus de eerste vrouw voor de finale, weten we dus al. ...heeft zich nu al geplaatst voor de finale. Dus ze rijdt rustig mee in het peloton. Maar ze in principe... ...kan ze gewoon de benen rustig houden. Dus ze zit nu ook achter in het peloton. En zij moeten alleen maar voor zorgen... ...dat ze niet gelapt wordt. Dat ze geen rondje ingehaald wordt... ...door het, het, het, het, het peloton. Want dan ben je alsnog niet geplaatst voor de finale. Nou, Irene Schouder kruipt naar voren toe. En het is nu wel een beetje duwen oh, en trekken. Oh, oh, man, en het is echt man, man. positie zoeken. Het gaat niet hard. Maar iedereen wil gewoon voorin zitten. Het is dus heel onrustig. Maar ze staan er rechtop. Nu weer, weer een valpartij van de... Kijk, die dat van nu? De, pulsen, de dat Polsen. Dat is de volgens mij. Ja, die, zo gaat het waar, wel he, snel. Er dames uit onderuit. Ja, Chichon, die staat alweer. En die gaat nog wel proberen om weer aan te sluiten. Terwijl voor aan Irene Schouten uit het gedrang probeert weg te blijven. En nu ziet hoe aan de rechterkant van haar Mia Manganello aanzet de Amerikaanse. We gaan richting tussensprint nummer 2. Manganello, de Dame op Kop daarachter. Bo Run Kim, de thuisfavoriete En de vrouw die vorig seizoen op deze ja. baan wereldkampioen werd op dit onderdeel. Irene Schouten was in 2015 de eerste wereldkampioen En, de en de zij komt gaat nu omheen. buitenom. Zij gaat meedoen in deze tweede tussensprint. Om in ieder geval zeker te zijn, nagenoeg zeker te zijn van de plek in de finale. Dat doet ze goed. Irene Schouten komt als eerste uit die laatste bocht gezet. En dan is het nu wel tussen Schouten en Bo Borum Kim. En gaat Schouten deze tweede tussensprint op haar naam schrijven. Dat heeft ze goed gedaan. We zijn halverwege deze eerste halve finale. Acht ronden gehad, acht ronden nog te gaan. Wat trouwens opvalt, we hebben het hele toernooi gekeken naar de Nederlandse ploeg. Die reed in een pak met een oranje buik en een oranje rug. Maar het Nederlandse pak op deze massastart heeft een blauw rugpand ja. als het ware. En er is een reden voor. Dat is er inderdaad een reden voor, want het oranje pak dat, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje een rode lap voor, voor, voor de buitenlanders. Dus er is een... In Stiekem is er een ander pak gemaakt dat de rug helemaal blauw is. Dat als daar rijders achterrijden. dat als er dan een Nederlandse dame demareert. Dat, dat ze dan niet meteen zien dat het een Nederlandse dame is. Dus het, is een beetje, het is een beetje om gewoon de, de concurrentie niet, uh, niet al te vergeten te, te, te, te gretig maken. op de Nederlanders. Maar nu staat het heel stil. Er zijn nu al twee dames. die bijna uit koers zijn. Alhoewel de Poolse. Ja, die, die komen bijna terug. terug te volgen, die omdat ze bij echt bijna, gewoon, bijna een surplus doen maken nu. Hè. Ze gaat nu echt heel langzaam. Terwijl je ook kunt denken, ja, als je een beetje doorrijdt met z'n allen, dan zijn er al twee af. Er zitten er twaalf in de finale, er gaan er acht door. Er hoeven nog maar twee die er gewoon af gaan vallen. Dus in principe gaat bijna iedereen bijna, bijna door naar de finale. En Tsitzong staat inderdaad op het punt om weer aan te sluiten. Hij heeft nog maar een paar meter achterstand. We zijn. Uh... Uh, bijna aan het begin van de slotfase. Nou, de Poolse ja, is... die komt weer terug en wordt dit uh, erop, of erover. Ja, het dat is niet de dag van de Omloop, het nieuwsblad. Het wielenseizoen, het echte klassieke seizoen is uh, vandaag begonnen. <laughs> Laten we dan ook maar een mooie wielenterm gebruiken. Erop en erover, met nog zes ronden te gaan. Magdalena Chichon. Maar de anderen hebben dat in de gaten, wat Chichon uh, daar probeerde. Het is uh, Dan Guo, een specialiste uit China die meteen aansluit. En dan is het Zueva, de wit in het groen met rood... die daar aan de binnenkant een duelletje uitvecht met Boreum Kim. Want daar is de bel weer. We gaan naar de laatste tussensprint toe van deze eerste halve finale... met Dan Guo op dit moment nog altijd aan de leiding. Irene Schouten, die dus de vorige tussensprint won... won, mengt zich nu niet in de debatten. Achter Schouten gaat Chichon daar trouwens bijna weer onderuit. Die is echt helemaal vermoeid van het rijden van de e race Takagi moet daar nu omheen. De Colombiaanse, die meedoet, Laura Gomez... die moet daar nu ook omheen en ligt op achterstand... terwijl de vooraan gesprint wordt met Bo Kim met Lolo Brigida en Dan Guo. En dan is het Lolo Brigida die hier de derde tussensprint wint. Er zijn er nu nog vier ronden te rijden in deze eerste halve finale. En denkt Marina Zueva... als jullie de punten allemaal pakken voor de tussensprint... ga ik nu proberen om te demareren en weg te rijden. Dat doet de wit in Zueva. Maar het is Dan Guo die aansluit... Hallo, Zueva heeft een klein gaatje. Heeft een klein gaatje. Dat natuurlijk hartstikke slim. Want vallen aan de achterkant vallen er nu steeds, steeds meer meer dames. de nu, valt nu echt heel uit elkaar. Er zijn echt gaten. Zueva heeft een metertje of tien... Op de Chinese, op de Canadezen. Vijf, vijf metertjes. Even kijken Dom rijdt nu. Ja, er is ook heel, heel veel gerekend nu. Van wie zit er allemaal eigenlijk al in die finale. Irene Schouten hoeft helemaal niks meer te doen. Die kan gewoon rustig een pelotonnetje gaan vormen. Want die weet al ik, dat, dat, dat ze in die finale zit. Dat dan zul je ook wel zien. Ze maken ook een groepje. Ze maken ook een klein groepje van nou. Wij rijden gewoon rustig door naar de finish. En dan is het gewoon genoeg om ons gewoon, om, om ons gewoon te plaatsen. Er zijn nog maar een paar dames die hier vooraan nog geen punten hebben. Die strijden nog voor die laatste punten. En daarachter is gewoon een heel rustig groepje met, met, met Irene Schouder in. Ja, die rijdt alsof ze een lekkere marathon aan het rijden. Dus even een paar rondjes warm rijden. Want zo meteen mag zij lekker die finale gaan rijden. Nog uh, twee ronden te gaan. Normaal zeg je dan 400, of twee, uh, twee keer 400 meter is 800 meter. Maar dat geldt nu natuurlijk niet. Terwijl Boerum Kim zich laat afzakken. Dat is de regerend wereldkampioene. Ja, en is dat dan tactiek? van Kim om de benen te sparen voor de finale. Of is zij gewoon niet goed? Ze mag ook niet op een ronde achterstand gezet worden. Want dan verlies je namelijk al je punten. Maar dat zal niet gaan gebeuren. Want we horen nu al de bel voor de laatste ronde. Met Mia Manganello die aan de leiding gaat. Manganello daar met Carrie Morrison in tweede positie. Dat zijn de dames. Nee, die zitten vierde positie. Het is Dan Guo. De pakker van China en Canada lijken soms op elkaar. Die daar in tweede positie rijdt. Schouten zit goed. Gewoon netjes. En geconcentreerd daar rond de vijfde, zesde positie. De laatste 100 meter gaan in. Boren Kim spaart de benen. Ik denk dat dat de tactiek is van de Koreaanse. En de eindsprint wordt nu gewonnen door of Guo of Lollobrigida. Die nog al opkwam. Uh, aan het einde van deze uh, laatste sprint. En eens dus even kijken of dan ons computersysteem meteen de uitslag weet te melden. Uh, nou, nee, toch wel klein, wat, wat, wat wel interessant is dat Lolo Brizia er gewoon nog mee sprint voor de overwinning. Je kunt wel Terwijl dat ze zeker ook zijn, al hè? gewoon acht punten heeft. Dus ik weet, ik weet niet waarom ze dit wil. Maar ze wil even de benen lekker, lekker warm rijden waarschijnlijk. Want het is toch allemaal energie die je allemaal gewoon, gewoon verspilt. Bogo Kim die denkt, ja, hallo, waarom zou ik me druk maken als ik al geplaatst ben? En die komt nu pas over de finish heen. En die heeft echt geen enkele energie verloren. Die heeft al haar krachten gespaard om zo meteen in die finale te kunnen vlammen. Dus even kijken of we al meteen een officiële uitslag krijgen. Het was Lolo Brigida die in ieder geval de laatste sprint won. Zoveel is duidelijk voor Dan Guo en Carrie Morrison die daar als derde wordt gegeven. Schouten bij in ieder geval de eindsprint alleen al op de zevende plaats. Betekent dat zij, aangezien Irene Schouten ook onderweg nog vijf punten meesnoept bij de tweede tussensprint, er wel bij zit. En zo wordt heel langzaam dan dat klassement geformeerd. En is Schouten gewoon goed tactisch door naar de finale van deze eerste Olympische Masterstart. En wil erben nog wat zeggen? Ja, en dan gaat Sueva zelfs ook nog door naar die finale terwijl ze geen enkele punt gehaald heeft. Maar wel in de eindelijke klassering in ieder geval een, een achterplek heeft behaald. En zijn het de Deense Muller Rigas, de Colombiaanse Laura Isabel Gomez Quintero, Magdalena Tsitson uit Polen en de Zwitserse Herdy, die de dames zijn die afvallen. Nou, van die laatste wisten we het al, want die was onderuit gegaan. Lolo Brigida en Schouten, topfavorietes. Dus eigenlijk met gemak door naar de finale op de massastarts. Kijken hoe dadelijk de tweede halffinale gaat verlopen... over enkele minuten met Anouk van der Weijden. En hier aan tafel Jorrit Bergsma. Kan jij even uitleggen wat jij zo mooi vindt aan die massastart? Ja, als je het vergelijkt met lange baan, dat is echt uh, tijdrijden. En uh, ja, massastart, dan moet je echt tactisch... Uh, wanneer ga ik mijn uh, energie gebruiken voor die sprint En... Uh, ja, gewoon tactisch en sommigen die, uh, die rijden met twee, sommigen alleen. En sowieso de halve finale die je sowieso alleen. Ja. Maar uh, ja, dan komt, er er komt, er, er komt er hey, dat tactisch, dat komt erbij kijken. En daar hou je van als Marathon ze natuurlijk. Nee, nee, zeker. Dat is, ja, dat is hartstikke leuk, dat spelletje. Hey, maar jij bent hier ook omdat je, je bent de reserve. Je bent uiteindelijk dus niet opgeroepen. Um, dat moet wel balen zijn voor je. Want jij hebt drie WK's gereden die er zijn geweest. En we hebben verdorie Olympisch en dan ben je hier niet. Nee, ja, daar was ik ook wel heel erg uh, teleurgesteld over. Ja? En, uh, maar ja, dat is de keuze van de, van de bondscoach. Ja. Uh, ja, zo'n voetbalinterview... Uh, ja? zo <laughs> voetbal die moeten we respecteren natuurlijk, de keuze. Ja. Zeker waar. Ja. Maar um, uh, uh, wat, het heeft misschien ook te maken met dat je een team moet vormen. Hè? Dat je echt met iemand uh, op elkaar moet vertrouwen. En, en, en misschien met de jongens die daar nu staan. Uh, Bergsma, uh, of althans uh, Bergsma, die jij bent aan tafel. Maar uh, Koen Verbij en uh, Sven Kramer... Nou, dat zijn niet misschien jouw beste teammaten, om het uh, zo maar even te zeggen. Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat valt op zich ook weer mee, hoor. Maar uh, ja, die, die mannen hebben ook nog nooit met elkaar gereden. Nee, dus, uh, dus dat is toch gek? Of? Ja. ja en het Had dus... jij er niet moeten staan met een teammaatje, een stoet ingaan? Nou, weet je, dat Koen rijdt, dat, uh, dat vind ik niet eens zo heel raar. Koen heeft uh, op het 1K laten zien dat hij over een hele snelle rond beschikt. Ja. En ook wel, uh, nou, ja, het, het spelletje ook wel snapt. Mm -hmm. Hij heeft niet heel veel masters gereden internationaal, dus... Hij ja, heeft nog niet heel veel ervaring, dus ik, ik ben benieuwd hoe hij het. Uh, dus, ja. dus Koen, begrijp je, maar jij had eigenlijk dus met Koen moeten rijden, vind je? En niet Sven Kramer? Ja, nou weet je. Het is een, uh, nu zijn er twee rijders met ja, weinig tot geen ervaring in internationale massaart. Ma ma en ja, en ik, ik heb hem vaak gereden, dus ja. Koen ik... heeft nog nooit eentje gereden. Nee, klopt. Dus, uh, maar ja. Ja. En weet je, dat is. Uh, ja, de, de, de bondscoach die denkt dat dit een, een verrassende keuze is. En dat is het zeker. Ja, ja, en uh, hij hoopt er uh, ook mee te verrassen. Maar jij ja. kan ook zeggen, nou kijk, Koen voorbij hij rijdt hier niet goed rond. Die is niet in vorm. Ja. Uh, is natuurlijk uh, dan is het misschien. Ja, dan kan je jou inzetten. Of heb je dan twee dezelfde types? Nou ja, en jij. Ik denk. Uh, de kans is heel groot dat het een massasprint uh, gaat worden. Ja. Dus ik denk wel dat het. Nu, nu moeten we ook echt voor Koen gaan kiezen. Ja. Ja. Ik heb een vraag. Ja, en ik zit even te luisteren. En ik vind dat Jorrit echt wel een punt heeft. Dat hij uh, best wel recht heeft om, misschien om hier, hier gewoon te schaatsen. Heb je eigenlijk ook gewoon verhaal gehaald bij, bij, bij de bondscoach? Heb je aangegeven, ik ben het gewoon absoluut niet eens met deze keuze. En uh, leg dat eens even uit. Ja, tuurlijk. Hij heeft me, na het OKT heeft hij me opgebeld. En uh, hij heeft gezegd dat hij voor uh, Sven en Koen ging rijden. En... Ja. Ja, ik, ik, ik heb inderdaad uh, hem aangegeven dat ik daar uh, ja, niet veel gesnapt. en heb. Nee. Ja, maar ja, hij, hij bleef erbij en hij dacht uh, ja. ermee te kunnen verrassen. Dus, ja. ja, maar je vertelt alsof het geen pijn doet. Uh... Ja, natuurlijk. Ik heb er wel even, even van gebaald. Maar uh, weet je, ik heb ook niet een heel sterke voorseizoen gereden. En, en uh, ja, ik, ik, ik, ik had me geplaatst voor de 10 kilometer. Dus ik dacht, oké, okay, knap om. Voorbak voor die 10 kilometer en, ja. En dat werd zilver. Dat is het ook. He. Eigenlijk is Markteis. de selectie van de ploegachtervolging gebeurt gebeurd al in oktober, in uh, september. Uh, die was, dat was de eerste die bekend was. Die zou gaan. Schoon van wij. En die reed toen heel goed. Massa heeft het al. Ja, ja. Voor de ja de ploegachtervolging. Start. Oh sorry, massastart. Ja. Maar is dat niet te vroeg? Nee, dat is de vraag. Je hè? moet toch hier iemand hebben ja. die in vorm is. Net Nederlands zelf op het WK. En dan zeg je, oké, okay, nou, dan heb je meer keuze. Maar dan zeg je, oké, okay, dit is de spits, want de die schiet ze erin. De massastart is niet verreden op het OKT. Als Nederland kiezen wij uh, de, als speerpunt voor de, voor de individuele afstanden. Ja. Nou, dat gaat om tijd. De ploegachtervolging en de massastart zijn eerlijk gezegd... gewoon bijnummers als het gaat om de selectie. Dus die is al eerder gedaan. Ja, Koen Verwij was daar in vorm. Die heeft die plek afgedwongen. En ook wel terecht. Die heeft de, die heeft de wedstrijden gereden. Um, en dat neemt niet weg dat je, een massastart is wel een ander spelletje dan tegen de tijd rijden. We rijden altijd tegen jezelf. Als je F niet in vorm bent, de benen niet hebt, ja, dan ga je gewoon nooit winnen. Een nee. massastart, ook al ben je niet in vorm, ben je niet helemaal goed. Het is ook een tactisch spelletje. Je moet een beetje geluk hebben. Dat kan, je kansen worden niet groter, nee. maar uh, dus, je kan wel winnen. Dus dus Het uh, stortschot klinkt alweer. Uh, Jorrit, jij rijdt niet, maar je vrouw rijdt wel. Ja. Is ze goed vertrokken? Ja, ze ja. zit mooi vooraan. En, uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat ze voor de eerste sprint uh, gelijk de, de punten te pakken. Wat, om zeker te zijn. Wat heb je tegen haar gezegd? Nou, dat denk ik. Ja. ja, nu is het gewoon zaak om uh, één sprintje te winnen. En daarna uh, de benen stil, uh, ja, stil, je, je stil, moet, sparen, sparen. Je moet sparen, hè, ja. natuurlijk. Hij heeft, uh, even kijken nog naar de in de Voordat hij echt in die wedstrijd gaat. Heeft hij dat goed gedaan? Want die zag er best wel voor, veel voorin zitten. Nee, die, uh, ja, die ging vol, vol voor die tweede sprint. Ja. Uh, en dat Lef deed ze heel goed. A Lolo Brizzi daar, die ging... Voor een, vol voor een sprint en ook voor vol voor de eindsprint. Vond je dat gek? Ja, dat, vond, dat snap ik niet helemaal. Nee. Dat, uh... Misschien de benen warm rijden, zei je Erbe. Kan dat? Ja, maar het? over een uurtje moeten ze al, uh, ja. alweer voor de finale. Hoe is dat? Want dat is wel lastig natuurlijk. Nu duurt dit en dan meteen weer zo'n race. De trackers, ja. daar kennen we het van. Die, die, ja. maar die, die, die, die, die, die gaan dan ook langzamer beginnen en zo. Maar, ja. maar voor jullie is dat nieuw, althans? Nee, op, nee is, is, is ook zo. Ja. En Normaal gesproken is de halve finale op de ene dag, de finale op de andere dag. Ja. Er zijn wel veel rijders die nog wedstrijden van tevoren op dezelfde dag hebben. Altijd niet een keer eerder moeten Jeroen, leven je leidt hem helemaal af. Hij wil naar zijn vrouw <laughs> kijken. Wij gaan over naar het okay. commentaar van Sebastian Timmerman. En uh, nou kan hem gerust geruststellen. Zijn vrouw Herderbergsma rijdt uh, goed voorin in hoor. Twee, vier, zesde, vijfde, zesde positie op dit moment. Met uh, de hand op de billen van Francesca Bertrone. Die Italiaanse, ook een sterke dame trouwens. Net als Lollobrigida. Want Bertrone pakte het zilver uh, achter Lollobrigida. Op het Europese kampioenschap in Coloma, Ten Tempo. We zitten gelijk hard in. Behoorlijk in. In de beginfase van deze wedstrijd. Dan valt het nu wel een beetje stil. Zo, naar rechts jij, zegt Ivani Blondin. De Canadese, ook een dame die al een wereldtitel op zak heeft. 2016 in Colonna. En nou, naar de voren wil. En de Bergsma op dit moment aan de leiding. Als we de bel horen dus. We gaan richting de eerste tussensprint. Jivo Park uit Korea zit aan de rechterkant. Maar ja, die moet dan meer meters maken. Bergsma even met de hand. Na het ijs <laughs> ze zit nu nog feller aan. Blondin komt in het gedrang. Blijft maar ten nauwe noot uh, op de been. En het is nogal dat Bergsma nederleiding gaat als een ware shorttrekster met de linkerhand keurig netjes naar het ijs richting dat beton daarnaast die in een uitrijbaan. Nou en hier gaat Herderbergsma gelijk al met de gemak. eerste uh, punten pakken. Vijf punten voor haar. Met gemak inderdaad voor de Chinese Dan Li. En op de derde plaats was het uh, Ivani Blondin. die daar over de streep kwam bij deze eerste uh, tussensprint van deze tweede halve finale. Blondet inderdaad op de derde positie. Anouk van der Weijden zit wat verder weg. Zit een beetje midden in het pelotonnetje. Waar ook Claudia Perstein in mee rijdt. Claudia Perstein eergisteren 46 jaar geworden. Zij rijdt mee in deze massastart. En mocht zij nou toevallig vandaag winnen... wordt zij de succesvolste schaatsster aller tijden. Want het gaat vandaag gewoon om het Olympisch goud, zilver en brons. Elf ronden nog te gaan. En na die eerste tussensprint valt het even stil. En zien we Dan Lee en Herderbergs maar weer vooraan. Ja, is het is heel, heel logisch dat Herderbergs gewoon voor die eerste sprint gaat. Zij is echt een 1500 meter, 1000 meter reizen. En dan zie je ook wel, de rest van de peloton zich daar eigenlijk gewoon een beetje bij neerlegt. Hè? Laat de eerste sprint maar voor Herderbergs maar, die kunnen we toch niet... Vinden. Wij gaan gewoon voor die tweede sprint. We gaan gewoon zorgen dat een groep, groepje wegrijdt nu. En dat zie je ook dat er nu twee dames gewoon voorop komen. Ja, de Claudia Perstijn, ja. Die heeft natuurlijk helemaal geen sprint in de sprint in de benen. Dus die moet gewoon wegrijden. Die denkt gewoon, weet je wat. Als ik er gewoon vier achter me hou in de eindsprint. En ik rijd gewoon met de groepje weg. Dan, dan, dan ben ik altijd gewoon in die finale. Dus eigenlijk een hartstikke slimme, slimme zet om gewoon het tempo hoog te houden. Want zij kan het absoluut niet van een sprinter. Zij moet gewoon het gewoon gaan slopen. Gewoon, gewoon, gewoon vermoeid maken. Want we weten zeker dat zij met haar, uh, met haar enorme conditie uh, wel gewoon in die finale komt. We gaan richting tussensprint 2. Met Perstijn, op kop, Londijn in tweede positie. Dan Ayano Sato, dan een hoek van der Weijden. Die kwamen elkaar trouwens dit seizoen al tegen in Salt Lake City. Waar Sato ter val werd gebracht door van der Weijden. Behoorlijk geblesseerd raakte. Perstijn valt wat stil de eromheen, Sato mee, Van der Weijden mee. Van der Weijden heeft net uit. als uh, Irene Schout haar pijlen gericht op deze tweede tussensprint. En die top 3 is al los Ho, en daar gaat Londair. Londair gaat onderaan met Sato die en Anouk van der Weijden. Dat is dus meteen al, uh, ja dat is nu balen voor Van der Weijden. Ze moet opstaan, Pechstein gaat daardoor met de buit ervan door. Saskia Alouzalu, de eerste Estse ooit op te spelen... die uh, rijdt daarachter van de Weide schaats. Weer Blondin schaats weer, is wel haar helm nummer kwijt. En Sato, die dus eerder dit seizoen in Salt Lake City... ter val werd gebracht door Anouk van der Weide... overkomt nu hetzelfde, alleen dan door de val van Ivani Blondin. en gruit naar haar linker elleboog. Schudt nu de linkerarm een beetje los. Maar dit is uh, einde wedstrijd voor Ayano Sato. Die glijdt nu gehavend over het ijs. Wordt op een ronde achterstand gezet. En dan moet je ook de wedstrijd verlaten. Pech voor Sato. En ondertussen moet Van der Weijden natuurlijk nu... met topfavoriete Ivani Blondet. Dat gaat maar zien te dichten. En Erben, ze rijden toch op een meter of 50. Ja, want uh, hiermee ze moeten echt een meter of 60, 70. Misschien wel 80 meter nog goed maken. En dat, pony, dat, dat, dat, dat pelotonnetje voorop, dat kleine pelotonnetje... die denkt nu van, ja, we gaan gewoon rijden. Want als wij nu gewoon voorblijven... dan zijn het gewoon twee echt kanshebbers... Die, die, die echt heel belangrijk zijn om in die finale. Die we gewoon kunnen... Die nou, Even kijken wat er nu gebeurt. Het valt nu toch een beetje stil. Dus dan, dus dan, Blondin die gaat er geen vol gas. Anouk van der Weijden zit erachter. Die neemt af en toe over. Ze, zijn, ze werken heel goed samen... om dat gat gewoon weer te leggen. Ze moeten zo snel mogelijk weer terugkomen in dat pelotonnetje. Voorin wordt er weer gereageerd. Er wordt weer gereageerd, maar ze komen terug... want het is, ja, Anouk van der Weijden en Evenin Blondin... die moeten dat ja. kunnen. Die zijn zo goed, zoveel beter dan de rest. Ja, Anouk van der Weijden rijdt nu gewoon weg... en Blondin moet nu een gat laten vallen... Dus Blondin krijgt een, een probleem, probleem hoor. Het is Van der Weijden inderdaad. Die nu Blondin los, Dat gebeurt nog altijd wel een aantal meter achter dat pelotonnetje. Waar Nicolas Dralova uit Tsjechië als eerste doorkomt. En op weg gaat naar de volgende tussensprint. Dat is natuurlijk heel nadelig voor Van der Weijden en voor Blondin. Want er komt de gang er weer in bij dat peloton. Dat gaat weer sprinten voor de punten voor het tussenklassement. En dan zou het dadelijk in het geval van Van der Weijden... wel eens van de laatste sprint kunnen afhangen. Of we een tweede Nederlandse gaan zien in de finale. Eerst maar eens die tussensprint bekijken. Waar het de Italiaanse dus is oh, Daar is weer bijna een volpartij. Nou, oh, ja. Weer een volpartij. Okay, daar is een volpartij. Dit keer van Luisa Slotkowska. De Poolse die achter Bertrone als tweede, meen ik, daar over de streep kwam. Dat is dan wel weer in het voordeel van Danouk de van der Weijden. Want die sluit nu aan. Achter Claudia Perstijn. Het pelotonnetje lang gerekt. Twee dames los. En dan twee, vier, zes, zeven dames daarachteraan met van der Weijden. Maar Blondet ligt eraf. En Ivani Blondet had zij al punten. Ja, één puntje bij de eerste tussensprint. Maar of dat genoeg gaat zijn voor de Canadezen, de wereldkampioenen van 2016... om uiteindelijk de finale te bereiken van deze eerste Olympische massastart... dat waag ik nog maar te betwijfelen. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat we meteen in deze halffinale... door die valpartij een aantal ronden geleden... een serieuze kandidaat gaan kwijtspelen. Ondertussen zit Van der Weijden dus weer keurig in dat pelotonnetje... waar het tempo wordt gemaakt nu door Claudia Perstein. En wij volgens mij onderweg zijn richting de laatste twee ronden, Erwin. Ja, en als we kijken naar Blondin. Blondin heeft inderdaad één punt. Maar er zijn nu al, op dit moment, al acht rijdsters met punten. En de finale moet nog komen. Dus als zo meteen twee mensen op het podium komen... die nog geen punten hebben, dan gaat Blondin er gewoon uitvallen. Want Blondin zit nog steeds op 150 meter achter de peton. Zij komt niet meer terug. Zij gaat ja, echt ze niet meer terugkomen. Ze zit helemaal stuk. Dus voor haar, zij moet echt hopen... dat de mensen echt gaan dubbelen in punten daar op... Daar, daar aan het begin. Dus die patronen die gewoon nu op koppelen op de sleur, die kan beter gewoon zonder geen punt me halen, want dan kan ze gewoon een hele grote kans heeft, ze gewoon uitschakelen. Laatste ronde van deze tweede half finale. Kijk eens en wat ze van der Weijden heeft nog veel over. Zij zet nu aan. Dan ook van der Weijden gaat als eerste de laatste ronde in. Gevolgd door Nicola Zdrahalova. Dat is de vrouw in tweede positie. Dan de Chinese Dan Li rijdt in derde positie en Daar achter valt het gaatje naar de Koreaanse park. Dus ziet dat er goed uit voor van, van der Weijden. Nu wel op de been blijven. Terwijl Blondin nu pas de laatste ronde ingaat ja, die rijdt op Vele meters achterstand. Anouk van der Weijden als eerste uit de laatste bocht. Zerhalova probeert nog aan de binnenzijde van der Weide te passeren. En ik denk dat Zerhalova dat ook gaat doen. Ja, de Tsjechische wint deze tweede halve finale. Maar van der Weijden wordt dus tweede. En dan ben je gewoon zeker. Dan ga je sowieso door naar de finale. Dus we krijgen na Irene Schouten een tweede Nederlandse in de finale. Terwijl de moe gestreden slot Koska... Nog een keer onderuit gaat. Die reed achter Ivani Blondin. Blondin komt nu pas over de finish gegleden. En dan is de officiële uitslag nog niet helemaal gemaakt. Nee hoor. Opgemaakt het gaat eruit het op de computer. Maar het denk ik dat Blondin als nummer 9 er inderdaad uitgaat. Nummer team zelfs. En uh, dat we dus een hele belangrijke kandidaten kwijtraken... voor de eerste Olympische ja, titel jongens, hè. in deze tweede halve finale. Door die valpartij. Het was Blondet zelf trouwens die in die uh, krappere uh, binnenbocht... dan normaal natuurlijk de balans verloor. Sato meenam, Anouk van der Weide meenam. En zodoende ja. onderuit gleed uh, uh, op weg naar die tussensprint. En kijk even, Blondet, ja hoor, ze is team ja. geworden. Exit, Ivani, Blondet. De wereldkampioenen van 2016 ligt eruit. Dat is een verrassing. Erwin. Ja, dat is een enorme verrassing. Wat, wat, wel, wat wel interessant is, is dat Anouk van der Weide al heel veel energie heeft, heeft moeten, moeten verbruiken om in die finale te komen. Ja, en Erben ziet nu de lamp aan bij onze televisiecollega's. Die denkt: oh, verdorie, ik moet terug naar de televisiestudio. Die zet zijn sprint weer in. Aan het einde van dit Olympisch toernooi heeft hij de benen daar nog wel voor, voor zo'n sprintje. Geef ik de uitslag. De dus één. Van der Weide, 2, Dan Lee, 3. Zij gaan door. Perstijn is onder andere door. Goed nieuws voor Jorri. Heerbergsma, want Heerbergsma als vijfde ook door... naar de finale van de Olympische Massastart bij de vrouwen. Geen tweede Koreaanse. Park ligt eruit. Michailova ligt eruit. Sato ligt eruit naar die valpartij. En de grootste naam die er dus uit ligt... naar de twee halve finales bij de vrouwen... is de wereldkampioene van 2016 in Colombia. door haar eigen valpartij, Ivani Blondberg uit Canada. Ja, en Sebastiaan, om dan even de tussenstand helemaal af te maken... Hij is gearriveerd hoor, jouw ja. co-commentator. Ja. Hij hij Urban Erben die is hier net het uh, podium opgerend. Want wij waar, waar zitten dan met radio, zit naast ons, onze televisiecollega's. En Erben Wenemars uitgeput is hij wel een beetje hoor. Die conditie ja, van vroeger nee, die heeft hij niet je, meer. Je, he? Het is toch een stukje minder geworden. Ja. <laughs> Jorrit, uh, ja, wat een interessante uh, wedstrijd meteen al. Die, die tweede halve finale. Daar gebeurde meteen van alles wat jij natuurlijk echt uh, kent uit de marathonschaatsen. Ja. Knokken, duwen, trekken, valpartijen, sprinten. Ja, ja je zag uh, Yvonney Blondin, een, een van de kanshebbers hier. Uh, Uit het pak, Ja, die pakt het bochtje iets te krap. En uh, gaat onderuit en neemt uh, ja, Sato, de Japanse Sato, mee. En, uh, en uh, Anouk. Uh, Anouk, ja. Je zou, je, ik dacht even, hé, ze springt er nog omheen, maar ze kon het niet meer houden. Nee, nee. nee. Uh, dat kun je wel goed zien. Uh, sommige rijders zoals Lolo Brigida en Schouten. Die zijn iets behendiger in de ja. Die reageren iets sneller erop. En ja, Anouk die heeft uh, wel de snelheid. Maar het zit toch ook wel regelmatig bij valpartijen. Ja, maar dat, dan jouw vrouw. Die heeft zich uh, keurig gehouden aan uh, de tactiek die je had meegegeven. Hè? Gewoon in de eerste sprint uh, winnen. Ja, ja dat doet ze, ja, doet ze vaak. Eerste sprint, dan is ze, eerste sprint winnen. En dan is ze gelijk zeker. En dan ja. gewoon uh, de been sparen. En jij voelt het spannend, hè? Ja, weet je. Als je, als je zelf moet, uh, moet rijden, dan heb, je, dan heb je ook wel spanning. Maar dan heb je het zelf in de hand. En dan kun je jezelf proberen. Maar uh, <laughs> ja. Ja, als, je, als, je, als je gaat kijken en ja, je hebt er geen invloed op. dan uh, ja. Dat wordt bijzonder. Komt dat Patrick, als straks bij trainen. de finale ja. dan? Ja. Ja, dan zal het ook wel... Uh... Wordt bijzonder. Ik vind het leuk dat je dat bij ons uh, ja. wil meemaken. Ik laat Ik er een camera op, opzetten. Oprecht. Dat hartstikke, wordt mooi. hartstikke mooi. Ja. Ik wil nog eventjes naar die halve finale. Want nou, Redder, Bersma, jouw vrouw... Hup, alles in de pocket natuurlijk. Dat was uh, snel geregeld. Maar Anouk van der Weijden, daar letten wij natuurlijk ook heel erg op. En uh, zij komt dan ten val met, met Blondair. Twee, nou, ook wel favorieten. Althans, hè, kanshebbers, laten ze het zo noemen. Blondair wat meer nog favoriet dan, dan Anouk van der Weijden. Maar... Kop over kop. En ze gaan. En het valt een beetje stil. En ze zijn er bijna. En in één keer... Ik dacht eigenlijk, Van der Weijden heeft... Uh, uh, moet, kan minder werk doen dan Blondin. Ze heeft een kop. En Blondin kan niet meer volgen. En ze, ze zijn er bijna. Ja? Dat vond ik opvallend. Ja, dat vond ik ook. En uh, ja, Blondin uh, ja, die verwacht hier wel. Uh, ja. Die verwacht gewoon in de finale voor het podium. En... Maar ja, had jij het ook verwacht dat ze. Want ik denk, nou, ze hebben een mooi koppeltje. Dat zijn twee ja. doorstampers. Die gaan er wel bij komen. Nou ja, Anouk die reed natuurlijk ook een hele sterke 5 kilometer. Ja. En ik vind uh, Blondin nog niet heel bijzonder rijden. Dit, dit toernooi. Okay, ja. Dus uh, ja, misschien was het dat wel uh, was Anouk gewoon een stuk sterker. Dan en dat. heeft Anouk nou uh, veel energie verspeeld? denk je dat ze dat wel in een uurtje weer kan opladen voor te veel? De finale misschien? Ja, weet ik niet. Ik vond het wel heel knap dat ze gewoon nog die eindsprinten. Uh, Eindsprint eind won. Dus ja, ik, ik, had ze dat wel moeten doen, want ze, ze had ook gewoon wat rustiger kunnen rijden, was ze vijfde geworden of zo. Nee, maar ze, nee, nee, maar ze die, had die, die geen sprint. punten. De eerste drie van de eind, eindsprint krijgen maar punten. Dus uh, het was heel belangrijk voor haar om bij de eerste drie te eindigen. Okay. Omdat ze nog uh, geen punten had gehaald ah. in de tussensprint. Dus het is wel heel belangrijk voor haar. Nou hebben we de twee halve finales gehad bij de dames. Kunnen we al iets opmaken voor de finale? Nou ja, twee kansen die uh, hier liggen eruit. Dus uh, Sato. Die won nog in Heerveen, de eerste World Cup. En Blondin, uh, ja, die staat ook altijd, uh, altijd gegarandeerd voor, uh, voor podium. Uh, maar die rijdt mm -hmm. altijd wel voor de overwinning. Dus, ja, uh, ja, dat, uh, ja dat, dat is op zich wel jammer voor de wedstrijd. Dat er, uh, maar op zich wel goed voor, uh, ja, voor de Nederlanders en uh, mijn vrouw. Ja, en je vrouw. <laughs> daar gaan we zo meteen allemaal van genieten. Maar eerst komen ook nog de halve finales van de Masselstart bij de Heren. Maar dat doen we na het NOS-journaal. NTO Radio 1. Met op negens. Op zes locaties in Limburg is het DNA-onderzoek begonnen... dat naar een oplossing moet leiden in de zaak Nicky Verstappen. De elfjarige jongen werd 20 jaar geleden op de Brunsumerheide gedood... maar de dader is nooit gevonden. Aan 21.500 mannen is gevraagd in de komende drie weken wangslijm af te staan. In Afghanistan zijn in korte tijd vier dodelijke aanslagen geweest. De meeste slachtoffers vielen toen de Taliban midden in de nacht... Het, in het westen van het land een legerpost aanvielen. 18 militairen kwamen daarbij om... Rond dezelfde tijd blies een zelfmoordenaar zich op... in de buurt van een NAVO-kantoor in de hoofdstad Kabul. En ook werden in het zuiden twee aanslagen gepleegd. Bij een dubbele aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker 18 mensen omgekomen, tientallen mensen gewond geraakt. Terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. En de broer van terreurverdachte Salah Abdeslam... is opgepakt in verband met een gewapende overval... in de Brusselse gemeente Molenbeek... Bij die overval in januari zou 70.000 euro zijn buitgemaakt. Drie ambtenaren werden daarbij met een mes bedreigd. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. In Radio Olympia hebben wij ook dagelijks een druktemaker. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker. En vandaag is dat Arthur Ungroven. Het Holland Heinekenhuis is er om sporters te eren. De tragiek is dat er zoveel Heineken gezopen wordt in dat huis dat de sporters niet geëerd worden, maar juist beledigd. Zoals afgelopen donderdag gebeurde bij Sven Kramer... toen de meeste mensen gewoon doorzopen en bralden terwijl hij gehuldigd werd. Jongens, ik kan ook gewoon weggaan, hoor. Ik ben hier ook voor jullie. Dus, jongens! Ja, kijk, er zit ook iets tegenstrijdigs in. Kerngezonde sporters die alles over hebben voor hun lijf... tegenover bierdrinkende fans. Toch kunnen ze niet zonder elkaar. Heineken zou geen sponsor van de Spelen zijn als er geen geld te verdienen was. En zonder sponsors als Heineken zou Sven Kramer veel minder verdienen. Er moeten voldoende ongezonde bierdrinkende fans zijn... om topsport mogelijk te maken. Opvallend dat iedereen het normaal vindt dat Heineken... als sponsor van de Olympische Spelen optreedt... terwijl Marlboro of Camel überhaupt geen reclame meer mogen maken. Terwijl alcohol net zo goed ziekmakend en verslavend is. De tabaksindustrie ligt sowieso veel meer onder vuur. Donderdag werd bekend dat het OM sigarettenfabrikanten niet gaat vervolgen... wegens moord, mishandeling en valsheid in geschriften... zoals advocaat Benedict Fiek wilde. Het OM ziet daar geen grond voor. Ik ook niet. Ik vind dat je alles moet doen om het roken onaantrekkelijk te maken... maar om Weiler Theo van Gogh te citeren... iedereen heeft het recht op loonkanker. Net zoals iedereen het recht heeft op alcoholverslaving. Trouwens, als je vindt dat alles wat ongezond en verslavend is... verboden moet worden, dan weet ik er nog wel eentje... Sport. Bij veelvuldig sporten komt er endofine vrij, dat een gelukzalig gevoel geeft en dus verslavend is. En ongezond kan het ook zijn. Een vriend van mij fietst heel fanatiek, die heeft al een keer een maand in het ziekenhuis gelegen omdat hij een geparkeerde auto niet had zien staan. Hij zat een week thuis toen hij was uitgegleden en het asfalt zijn kaasgavende werking had gedaan. En ik kan het aantal keren dat hij iets gescheurd of verstuikt heeft niet meer op één hand tellen. Wat hij de maatschappij aan fysiotherapie, ziekenhuisbezoeken en arbeidsverzuim heeft gekost, overstijgt de kosten van een luxe afkiekliniek ruimschoots. En toch kan hij er niet mee stoppen, want hij is verslaafd. Dus ik zou zeggen: laat iedereen vrij in zijn keuze om zichzelf te gronden te richten. Laat sigarettenfabrikanten ook weer gewoon sporters sponsoren. Het Dutch Marlborough House, come to where the flavor is. Dat is geen haar cynischer dan het Holland Heinekenhuis. Dankjewel, Arthur Umgrove. Het is tijd voor de Nederlandstalige plaat, dat de laatste. Wij, ja, dat doen wij uh, altijd. Een Nederlandse plaatrij in de nieuwsbv, Een Nederlandstalige ja. plaat, ook hier bij Radio Olympia. En dan hebben we zo'n clubje en die zoekt dan die plaat uit... die een beetje past bij een thema hier op de Spelen... of een thema wat speelt in Nederland. En vandaag hebben we een mooi thema, want het is onze laatste Radio Olympia. En ook omdat het ook de massastart is, dan moeten mensen samenwerken. Hè? Het Nederlandse team bij de mannen en bij de vrouwen... moet een beetje samenwerken om zo die wedstrijd te winnen. En onze samenwerking was ja. ook eigenlijk uh, prachtig en ook uh, uh, uh, mooi... En we hoop. hebben ook nu samen hoop. een plaat uitgezocht, want we hebben een gezamenlijke liefde. En die liefde heet Doe maar. En jij kwam, moet ik wel zeggen, met. Uh, want jij hebt dat eufro ongeveer echt in je hoofd zitten. Nou, <laughs> nog veel beter dan ik dat ik het heb. Ook al ben ik echt uh, een groot fan van het eerste uur. Maar de laatste keer kwam het jouw koker. En dat is het toepasselijke voor vandaag. Hebben we nou de live versie of de gewone versie? Deze is ook een prachtige ver ja. versie van het afscheidsconcert. Maar wij hebben de gewone versie. Eh, omdat het de laatste keer Radio Olympia is. Is hier, doe maar! De laatste de keer. keer. Laatste keer. Doe maar, een prachtige plaat. Zeker. Goede band ook. Heel leuk bandje. Um, pardon. Ja, even mijn mond vol. De mannen beginnen over enkele minuten aan hun halve finales op de Ja, Jorrit, jij had hier ook natuurlijk willen schaatsen. Maar wat vind je ervan dat Sven Kramer uh, hier rijdt? Want hij heeft eigenlijk nooit internationale Masterstart gedaan. Nee, ja, ik vind het heel verrassend. En uh, ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij in de ronde gaat rijden. Maar vind je het verrassend of vind je het gewoon ook gek? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik, ik, ik vond het wel een, een vreemde keuze. Maar, ja. uh, Want, ja. wat, hoe belangrijk is ervaring uh, bij zo'n wedstrijd als de masterstart? Start? Ja, weet je, Sven is natuurlijk een topper op de lange baan. En uh, heeft heel veel ervaring op de lange baan. Heeft natuurlijk uh, ja, geweldige wedstrijden laten zien. Maar de Master is wel echt een heel andere discipline. Ja, ja, en, ja. ja, ja waar... Uh, maar ook, ja, ik denk ervaringen en samen met deze jongens hebben gereden. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, Steven Dalenbout die heeft het ook aan Kramer gevraagd. Van ja, is het nou eigenlijk niet gek dat je, uh, je eerste wedstrijd op massestart direct uh, op Olympisch niveau is? Het is wel raar, hè, Dat je een Olympische wedstrijd gaat rijden die uh, in een internationaal verband, verband nog nooit hebt gereden. Nee, klopt, zeker, zeker. Maar dat is denk ik ook wel weer het, uh, het mooie ervan, voor mij althans. En uh, ja, ik heb er wel echt wel best wel zin in. Je bent wel nationaal gereden, hè, met een wat kleiner groepje. Hoe, uh, wat denk jij dat, jij te wachten dat jou te wachten staat? Ik denk dat er... Uh... Kijk, ten eerste moet ik nog in de finale komen. Hè? Dus ik moet hier nog rijden en punten halen. En dat heb ik nog nooit gedaan. Uh, dus uh, dat is al moeilijk genoeg, denk ik. En alhoewel, er gaan acht van de twaalf door. En... Dus dat, dat moet ik wel... Ik hoop dat het goed gaat en dan in de finale kan veel gebeuren. Ja, is het dan hopen? Je gaat er niet de wedstrijd in met hopen. Wat, wat is het plan in die halve finale?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 Als het nou goed uitpakt hè, en het wordt een medaille... hoeveel waarde moet men daar dan aan hechten? Ja, uiteindelijk gaat het erom hoeveel waarde ik er aan hecht. En uh, wat voor gevoel ik erbij heb. Ik zal er net zo blij mee zijn. Je stond juist op de ijs, ging eraf. Je kwam met blauwe ijzers terug. Hoe zit dat? Nou, als je goed hebt opgelet, ging je er ook met blauwe op. Ah, nou ja. Maar goed, je had blauwe ijzers.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 Ja, dat was Sven Kramer, die uh, rijdt uh, strakjes zijn uh, eerste halffinale. We krijgen zo meteen een eerste koen. Maar Kramer rijdt dus op uh, nieuwe schaatsen. Uh, kan jij daar iets meer over vertellen? Ken jij die schaatsen? Ja, ik ken ze wel. Ik, ik rijd op een ander merk uh, dan, uh, dan Sven. En, uh, ja, ik, ik begrijp het wel. Ik, ik weet dat die, uh, die buizen zijn iets, uh, iets stijver zijn dan uh, de buizen waar hij normaal gesproken bereidt. En uh, ja, omdat uh, best wel ja, die, die bochtjes zijn heel krap zijn. Ja. En dan moet je gewoon, heb je even wat meer stevigheid nodig. Ik even uitleggen hoor, de bochten zijn krap. Nou, de, de Maastat-rijders die rijden niet op de wedstrijdbanen, maar op de warming-up baan. Op de binnenbaan. De, binnen de alle, alle binnenbaan, ja, zeg maar. Ja. Precies. En dus uh, ja, dat is echt een heel krap bocht. Want hier ligt echt een hele brede warming-up baan. En ja. Als je wat stijver materiaal hebt, dan heb je wat meer controle met die, met die hoge snelheden. Want het was straks echt heel hard. Gereden. En je moet ook, want ik viel bij ook op in de eerste uh, omloop bij de vrouwen, die, die reden eigenlijk op, op de gewone baan. En later gingen ze steeds krapper rijden. Dat moet je ook durven, hè, denk ik. Ja, je moet, hem, uh, je moet hem wijd insnijden, anders vlieg je gewoon de bocht uit. Dus uh, als je hem gaat, Aha. dan moet je. Hem... Iets wat we kennen, ja, daar heb je yes. mij weer. Maar wat we kennen uit het short, track, dat hoor je altijd. We zetten hem wijd op. We ja. gaan eerst even buiten en ja. dan bam ja, naar binnen. Dan heb weer. Ja. Bij het karten ook, hoor. Ja, maar <laughs> we zijn niet nou eenmaal de Olympische Wintersport Ja, ja, is het goed. Nee. En dat doet karten niet mee. Nee, maar je moet wel om denken dat er niemand uh, ja binnen doorsteekt. Ja, en en mag, mag, mag, ja. Uh, is Sven goed in die krappe bochtjes, denk je? Ja, daar, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus, daar ben je uh, bang voor, hoor ja. ik al. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ik. Ja, ik denk dat hij er wel moeite mee krijgt. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ja, we moeten ook even kijken naar de favorieten op deze afstand. Wie heb jij aangekruist? Want je hebt ook weer een mooi lijstje meegenomen. Ja. Nou, de, de absolute topfavoriet is uh, Sung Hoon Lee. Die heel goed is in krappe ja. bochten. Ja, ja, want die, die, is... die heeft geshorttracked. Zeker, <laughs> dat weet ik. <laughs> <stel> nee, mij wat. Die heeft de afgelopen jaren gewoon laten zien dat hij uh, in de sprint is heel gevaarlijk is. Dus uh, als er een sprint wordt, dan... Uh, ja, dan is het een heel grote kans dat, uh, dat hij hem pakt. Ja. Laatste nieuws over Sven Kramer. Dat is niet, geen laatste nieuws. Maar hij heeft op 29 juli de zomerbar-start gewonnen. Zijn enige mastart zegen. En dan verzoeg hij Olivier Jean en Bob de Vries. Nou, ja. In de, de B-groep. In de, de B-groep. <laughs> Kijk, dat is ja. dan weer. En het start is nog kolken, Dus uh, ze rijdt eerst een uh, proefrondje. Dus dan wil ik van jou nog even weten wat verwacht verwachten van Koen Verweij. Die nu uh, rijdt. Ja, Koen, ik denk dat Koen ook voor de eerste sprint gaat. Dus ik denk dat hij ook zeker gaat uh, spelen. En hij heeft de snelheid ervoor. Dus uh, ik denk dat hij net zoals herder gewoon de eerste sprint pakt en uh, dan uh, de bandjes spaat. Goed, over naar Sebastiaan Timmerman. En hij is dit keer zo slim om niet uh, in de loze ronde al naar de kop te komen. Koever, hij zit gewoon in een pelotonnetje. Waar trouwens wel iets opvallends gebeurt. Want Sung Hoon Lee... Die is een soort ereronde aan het schaatsen. De man met helm nummer 1. Grote uh, kanshebber, inderdaad. En uh, de Koreanen zijn fan van hem. Groot gejuich, barstte los. Mag Toen dit? Die werd voorgesteld. Ja, tuurlijk mag dit. Want wat gebeurt je er Moet elkaar blijven. Daar is het uh, Andrea Giovannini uit Italië. Die gewoon een gat liet vallen. Nou, Lee met helm nummer 1. Die aanschouwt dat is allemaal. En uh, Koen Verweij... Veel ervaring ook als inliner. Want hij heeft ook jarenlang dat gedaan in zijn ha. jeugd. Die denkt van ja, maar dit ga ik niet laten gebeuren. We zijn dus nu officieel begonnen. En Koeverwijk komt naar de kop toe gegleden. Als een ware inliner. Ook even met de handjes Heel op mooi. de knieën. Aanschouwt hij het tafereel wat op dit moment achter hem gebeurt. Want Koeverwijk is de koploper in de wedstrijd. Waar het tempo niet in zit. Het is kijken, kijken, niet kopen. Het is een massale suurplas van 12 man op dit moment op de baan. Nou denkt Koeverwijk... Dan zet ik gewoon heel langzaam maar zeker is een beetje aan. Aan het einde van deze tweede ronde. Twee ronden erop. En ja, Koeverweij krijgt gewoon nu een voorsprong in de schoot geworpen. Na vier ronden is dus de eerste tussensprint. Ja, en als je zo makkelijk kunt wegrijden. Want het was echt niet demareren wat Koeverweij doet. Ja, dan kun je misschien maar beter doorrijden en gelijk de eerste punten meepakken. Dan zijn die maar binnen. En dan weet je zeker dat je doorgaat naar de volgende ronde. Nou, nu schiet de gang er wel in achter Koeverweij. Volgens mij is het Silos die daaraan zit te komen. Van gaat als eerste de vierde ronde in. Het is inderdaad de man met helm. Nummer zes, Harold Silos. De nummer vier van de 1500 meter die op komst is. Maar achter Silos valt het stil. Verwij nog altijd. Armen op de rug. Een beetje cruisend richting de laatste bocht. Verweij maakt hij het tempo-silos. Hangt op een meter. 7-8. En dan moet Verwij deze eerste punten kunnen pakken. Ja, dat gaat hij ook ja, doen. Richting. Armen los. Verwij wint de eerste tussensprint. En dan kun je zeggen, voor Silos trouwens. Uh, en dus ook voor Koen Verweij dat de missie wellicht al geslaagd is. Ja, die is helemaal geslaagd. Ze liet hem gewoon, gewoon rijden. En dat is eigenlijk ook helemaal niet zo raar. Want je weet toch wel dat dit zijn goede mannen. Die kun je net zo goed wel laten rijden. Want dan die pakken toch wel de punten. Het gaat eigenlijk om de achterkant van het peloton. Er moeten gewoon vier mensen afvallen. En daar hoort Koen nu bij. Als er een hele langzame rijder wegvalt. Die, die halen ze terug. Want die is gevaarlijk. Want dat, dat, dat, dat is een van, de, een van de afvallers. Koen verwachtte de andere rijders ook wel dat hij er gewoon altijd bij zit. Dus laat maar rijden. Ze gaan gewoon voor de tweede spel. Degene die nu nog over zijn in het tweede tonnetje. het is nu zaak voor Koel om uh, op de been te blijven. Niet onderuit te gaan zoals Sato dus overkwam. De Japanse er straks. En uh, de gouden winnares van de ploegenachtervolging zagen we huilend. Dus straks op het middenterrein het verzorgt aan haar linkerarm. Nou, Verwij is weer teruggepakt. Silos ook. Maar nu moet je dus niet onderuit gaan. Zorgen dat je in dezelfde ronde blijft... als de uiteindelijke winnaar... van deze halve finale. Dan behoud je je punten. De vijf punten die Koen Verweij... op dit moment op zak heeft. En dan ga je dus door... naar de finale. Nou, Verweij heeft zich laten... uitzakken. Zit nu op twee derde van het peloton. Schud de benen is los. Recht de rug. Zoals we ook vaak zien... in het marathonrijden. Als er dan een groep is teruggepakt. En zo kabbelt deze eerste halve finale een beetje door... met Alexis Conté uit Frankrijk... die op dit moment op kop rijdt. Die kijkt dus eventjes om. En dan kijkt hij in het gezicht van Rian Kay. Dat is de Nieuw-Zeelander die mee rijdt. Die zien we dan verder. We zien Olivier Jean daar vooraan. Houto zien we vooraan. En u hoort het aan het publiek. Als ze gaan juichen, dan weet je één ding zeker. Sung Lee komt naar voren. Lee op de derde plaats. We zijn op weg naar tussensprint nummer twee. Giovannini, de Italiaan. De nummer twee van het Europees kampioenschap... achter Jan Blokhuizen probeert... Arm te haken bij Lima, dat lukt niet. De weg wordt versperd door Silos. Lee in derde positie op dit moment. Het is Conté die een beetje uitwaaiert, zodat hij goed het laatste bocht kan aansnijden. Conté als eerste doet het de laatste bocht. Lee! Oh, wat een prachtige manoeuvre van Seun Lee. Dat kan niet man bochten schaatsen. En die uh, rijdt al in keer naar de winst toe in die tweede tussensprint. Maar wat een actie. Oh, valt het uit trouwens. Oh, daar gaat Dat is Ray N.K. Ray De Nieuw-Zeelander. Maar wat een actie ja. van Seun Lee. Wat een hele mooie. Dit is echt een volle sprint. Koen reed eigenlijk gewoon heel rustig weg. Maar dit was een volle sprint. En hij komt met het uitkomen van de bocht, komt hij binnendoor. En dat kan bijna niet. Want die, die, die bochten zijn die heel krappe Radius van 21 meter. Dat, dat, dat, als je dat vergelijkt met, met Heerenveen, daar zijn, daar, zijn, daar, zijn, daar, zijn, daar zijn de bochten breder. Dus dan kun je makkelijker uitwaaien. Hier, hier, hij duikt gewoon langs het kantje binnendoor. En sprint dan op een klein stukje ijs, wat eigenlijk helemaal niet is, zo binnendoor. En maakt er ook nog extra snelheid Dit was echt een hele mooie sprint. En hiermee laat hij ook wel zien dat hij echt heel erg gevaarlijk is, om te in die finale. Sorry, het was, ook, was echt zo'n klein slagje. Ja? Tak, tak, tak, ja. tak, tak. Zoals we dat een beetje zien. Ook wel inderdaad bij het inlijnen. En, uh, want veel ruimte was er niet voor Sjunger Lee. Tweevoudig eindwinnaar trouwens van de wereldbeker. 2015, 2017. En in het jaar daartussen, het seizoen daartussen, 2016, werd hij wereldkampioen in Colombia. We krijgen een aanval van een man in het rood. Dat moet al Victor al zijn uit Denemarken. Die eens even achterom. kijkt, ook een inliner trouwens. Ja, het is inderdaad een man met helm nummer 8. Die hier ten aanval ja. trekt... Toeroep met Shane Williamson, de Japanner die eventjes de kat uit de boom kijkt, omkijkt. En dan moet Brian Hansen namens de Verenigde Staten dat gat gaan dichtrijden. Die zet twee keer aan en ja, valt dan eigenlijk een beetje stil. En dat is allemaal in het voordeel van de Deen van deze Victor Alt Toeroep, die aan de leiding gaat te zijn in ronde 11. We gaan dus weer de bel horen voor de volgende tussensprint. Lange, rake klappen maakt Toeroep, terwijl nu Giovannini probeert het gat dicht te rijden. Maar er zit nog zeker een meter of. 15 tussen Giovannini, die toch wat missetjes heeft. Hand naar het ijs wordt gepasseerd door Olivier Jean... Dat is uh, een ploeggenoot trouwens van Joris Bergsma. Want die rijdt ook voor het keurkops van het Adenmaat. Tenminste, daar traint hij mee mee. heeft ook marathons gereden in Nederland. Maar komt Jean nog bij Victor Haltorp? Nee, dat komt hij niet. De Deen is blij. Ja, die komt hij juichend over de streep naar de derde tussensprint. Want die weet gewoon, vijf punten zijn binnen. Ik sta in de finale. Ja, inderdaad, die staat gewoon in die finale. En Olivier Jean die heeft ook gewoon drie punten te pakken nu. Dus uh, ja, die is denk ik ook wel zo'n een beetje veilig. En dan is, is uh, onze vriend uh, Koen van Wij, onze grote... Ja, No. <laughs> grote ze om weer voor een gouden medaille. Die uh, doet er gewoon heel veel aan. Ja, ze moeten wel oppassen. Ja. Want Verweij in een plukje rijders dat gelost is. Voor de duidelijkheid. Er zijn 2-4-6 rijders nu los. Maar je mag dus niet op een ronde achterstand komen. Ja, ja, die dat gaat ook niet moet je ook niet trappen. Want dan raak je je punten kwijt. En is het over en uit. Maar dat weet Koen wij wel. Die kijkt naar links. Die heeft Sun ja. De grote favoriet. Heeft hij bij zich. En zij zullen echt wel ervoor gaan zorgen dat zij niet op die ronde achterstand geraken. Zodat zij doorkomen. Toeroep. Ja, mooi om te zien. Die vreugde bij de Deen. Die staat er straks in de Olympische finale. Drie koplopers nu. Dat is Shane Williamson namens Japan. Die heeft Linus Heidegger bij zich. En Andrea Giovannini En torum kijkt dus een beetje om zich heen. Het veld ligt helemaal uit elkaar. Terwijl we nog anderhalf rond. Ja, rijden. en als we nog gaan kijken. Alexis Contain. Die zit ook nog helemaal achterin. Oh, die heeft ook al punten te pakken. Dus die hoeft ook al, al, al niet meer te rijden. Het is echt een chaos nu op de ijs. Maar ze rijden overal. Uh, er zijn hier echt zoveel rijders al. Die hebben al punten. Ik denk, waarom zou ik dus hier. Alleen vooraan zijn nog echt mensen voor hun leven aan het rijden. Want die moeten punten halen. Er zijn nu drie mensen weg. En alle drie jaar zitten zijn met z'n drie. Jullie kunnen ook wel rustig gaan. Want jullie gaan het gewoon keurig halen. Jullie gaan ja. gewoon 60, 40 en 20 punten halen. Linus Heidegger is de man op kop. Shane Williamson, die uh, ziet dat inderdaad allemaal. Heidegger heeft dat allemaal volgens mij nog niet zo in de gaten. Die kan dan wel gaan cruisen richting de Finis. En Andrea Giovannini namens Italië is dan de derde man. De tweede halve finale gaat gewonnen worden... door de Oostenrijker Linus Heidegger. De jaar geleden komt nu over de Finis. Andrea Giovannini, de nummer twee van dat... Uh, rommelige EK in Colonna, waar we een ronde te veel bleken te hebben gereden, wordt tweede, Williamson derde, dan komt Conter over de streep, met Silos achter zich aan, Hal met Brian Hansen, recht de rug, en kijkt eens om zich heen, en dan wordt de uitslag opgemaakt, en hopen wij die ook snel op ons ja. scherm definitief te krijgen, Olivier Jean, komt juist over de streep, de nee, nee, nee, uh, Canadees, Koeverwij is binnen, Seymouli is binnen, allemaal keurig binnen. Dezelfde ronde als de winnaar Linus Heidekker. En wie gaan er dan uit? Dan gaat Silos eruit, de nummer 4 van de 1500 meter. Want die wordt negende. Hansen voor hen is het, het avontuur voorbij. Mezensef uit Kazachstan. En Ryan Kay, de Nieuw-Zeelander... die uh, onderuit ging en daarmee zichzelf uitschakelde. Dus zo is Silos eigenlijk het grootste slachtoffer... van deze eerste half finale van de mannen. Dat is de grootste naam die eruit valt. Mark Tuitert is er ook weer. En die ging echt sprint, Zeker. Uh, en uh, Mark, uh, ja. geniet je al? Ja, het is prachtig, toch? Dit is wel een totaal andere wedstrijd, die halve finales dan die finales. Hè? Iedereen rijdt voor punten. Je moet een moment kiezen om door te gaan. Dat deed Koen heel slim. Nou, hij, uh, hij dacht, ik piep er dus Iedereen kijkt naar elkaar. Hij pakt meteen een binnenbochtje. Even kijken of iemand kijkt. 10 meter, 20 meter. Nee, rijden ze niet. Nou, dan rijd ik lekker rustig door. En iedereen weet toch wel inderdaad dat hij zich plaatst. Dus uh, ze laten hem gewoon gaan. Dus uh, die, is, uh, die is maar mooi uh, lekker gestolen. Ja, en daarna reed hij gewoon rond. En uh, keek ja. een beetje om zich heen. En was hij heel relaxed uh, en uh, aan het genieten. Ja, dat was de hele rit eigenlijk. Hè. Als je die in je pocket hebt. Kijk, dan als er een keer een valpartij is of er iets raars gebeurt in de wedstrijd. Dan weet je gewoon, ik heb die punten. Dus je hoeft alleen nog maar lekker... Ja, ze zoeken elkaar op. Uh, Lee, die ook al punten haalde in de tweede. Op een prachtig mooie manier nou, trouwens. die baakte indruk. De tweede, tweede tussensprint. Even binnendoor piepen. De bocht helemaal langs het kantje lopen. Um, ja, die, die twee hebben met elkaar gevonden. Die denken, ik hoef geen sprintje meer te doen. Benen sparen, ja. zo meteen de finale. En dat wordt weer een totaal andere wedstrijd. Moet wel gezegd, Jorrit, uh, op het einde. Uh, ik weet niet of alle toeschouwers het nog in de gaten hadden. Maar wie nou waar reed, uh, dat was best lastig om dat te volgen. Hè? Nee, klopt. Uh, ja, wat, wat Mark zegt, Koen en Lee die lieten hem lopen. Omdat die al zeker waren. En uh, die jongens die nog geen punten hadden. Die, uh, ja, die reden voor hun leven. Dus... Uh... Ja, die liet ja, dus van Deen gaar. die dan opeens <laughs> hap ik even tussenuit kruis. Een ja. Deense schaatser zien we ook niet vaak. Nee, klopt inderdaad. Ja, die die weten uh, dat hij in de sprint uh, tekort komt. Dus die moeten uh, ja, moet ze momenten uh, pakken en uh, wegrijden. En dat uh, doet hij heel goed. Sven, hoe gaat hij dat doen? Ja, ik denk Spinktje? dat Sven zijn moment ook wel een beetje gaat kiezen. Kijk, Sven, die, is, die kent het spelletje ook wel natuurlijk vanaf het wielrennen, Maar ja. die, die is in dat peloton een beetje nieuw. En ik denk wel dat mensen ook naar hem gaan kijken hoor. Ja, ze dus, is uh, natuurlijk een grote naam. Het is ja. een grote schaats, Iedereen kent Sven Kramer. Ja, en hij, hij wil het niet op een eindsprint laten aankomen. Dat wil eigenlijk niemand. Nee. nee, dus hij maar is Sven kan tempo rijden. Ik denk dat hij, uh, dat hij ook wel probeert een keer een gaatje ergens te krijgen. Maar Jorrit, dit zijn nu natuurlijk echt twee totaal verschillende wedstrijden. Inderdaad, uh, Mark zei het al met die tussensprints. Maar, maar je, uh, zometeen ben je dus, als het even een koppeltje. Ja. En dan moet je opeens weer... Je ziet een heel andere wedstrijd dan, of die. Ja, dan, uh, dan gaat uh, eigenlijk niemand voor die tussensprints. Ja, de, het kan zijn dat uh, ja, sommige... De... Je kan vierde worden of zo, toch? Ja, inderdaad. Dus, uh, als ja, je, je Als je alle punten pakt, dan word je vierde. in. Dan Ben je vierde? Ja. Geen ja. medaille? Nee, sommige, sommige rijders is het heel belangrijk om met de eerste acht te eindigen. Dus dan kan ik het wel begrijpen. Maar, uh, Funding en zo. Ja, maar als je echt voor, ja. over, voor overwinning gaat, dan, uh, dan gaat het alleen om die eindsprint. We zal meteen zien, hè? We gaan het zeker meemaken, die andere halffinale met Zwengkramer. Maar genoeg gesproken. A little less conversation. A little less conversation, a little more action please. All this aggravation ain't satisfaction in me.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 remix was eigenlijk helemaal niet nodig van dit nummer. Want dat is eigenlijk al goed genoeg, toch? Maar Elvis toch. Presley, de king. En zometeen die andere king, Sven Kramer. <laughs> Hij gaat uh, zometeen uh, worden voorgesteld. En dan rijden ze zo'n lekker inrijrondje. En wij stellen het nieuws natuurlijk uit. Want we willen er live bij zijn. Bij die uh, laatste halve finale. 3 uit 4 uh, Jorrit. Ja, uh, voor Nederland dan. 3 uit 4 al uh, zeker. Ja. Het is dus ook in koersbelang zo meteen, dat die kramer ook meegaat. Om, om hem te lanceren. Nee, absoluut. Uh, en om de koers te controleren. Ja. Dus... Uh... Als, de Sven voor de, als de Koen voor de sprint wil uh, uitspelen... dan uh, moet er ook iemand bij zitten die de koers kan Ja, maar wil je met die uh, Song Hoon Lee naar, naar gaan nee. sprinten? <laughs> nee, nee daar wil je taak. niet mee naar de finishlijn. Echt niet. Nee, je nee, zal nee, ja. een andere tactiek moeten hebben. Ja, die moet je kwijtraken. Koen kan, wat zag je hier ook al? hij zet er wel eventjes aan. Koen kan drie, vier rondjes hard rijden. Sven misschien nog wel zes, zeven rondjes. Dus er moet ergens een tactiek komen... Waarin dat naar voren gaat komen. En dan niet met z'n in je rug. Mag je een heel rare vraag stellen? <laughs> kan je ook met z'n tweeën wegkomen, denk Zeker. ik, in zo'n finale? Het, ja, het, kan het kan wel. Het wordt wel heel lastig. Ik denk dat het niet zomaar... twee uh, ja, van het... Zulke hardrijders, hè? Ja, de rest is ook niet noodzakelijk. Uh, nee, er uh, nee, zitten een paar skilleren.